10 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Overleden. Het is nog niet bekend waar het nieuwe virus vandaan komt en hoe het zich verspreidt. GroenLinks wil met het kabinet een deal sluiten over duurzaamheid. De fractieleider van Ooyek heeft een opzet naar het kabinet gestuurd... waarin de partij voorstelt om 6 miljard euro van de begroting anders te besteden. GroenLinks wil het geld onder meer besteden aan wind- en zonne-energie... energiebesparing en openbaar vervoer. Van Ooyek zegt dat de maatregelen de economie sterker en duurzamer maken. Ook leveren ze volgens hem op korte termijn banen op. In Haarsteeg bij Den Bosch is gisteravond een scheidsrechter door een speler mishandeld. Tijdens het kampioensduel tussen Haarsteeg en RWB uit Waalwijk ontstond tumult... toen de scheidsrechter aan het eind van de wedstrijd een gele kaart gaf aan een speler van RWB. De aanvoerder van de Waalwijkers werkte de scheidsrechter tegen de grond en sloeg hem. De politie kon de scheidsrechter van 50 in veiligheid brengen. Hij is ongedeerd gebleven, maar wil nooit meer een wedstrijd fluiten. De voetballer is aangehouden. Bij een ontploffing in een kolenmijn in China zijn 28 mijnwerkers om het leven gekomen. Ruim 80 konden worden gered, 16 van hen zijn gewond. De gasexplosie in de mijn bij de stad Luzhou, in het midden van het land, was het tweede mijnongeluk in 24 uur. Vrijdag kwamen bij een ontploffing in de mijn in hetzelfde gebied 12 mensen om het leven. Elk jaar komen meer dan 3000 mensen tijdens hun werk in Chinese mijnen om het leven.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 Ga terug naar de Gouden Eeuw en kom 10, 11 en 12 mei naar het Frans Halsfestival in Haarlem. Straattheater, schutters, muziek en bier. Meer informatie op haarlem.nl. Dit was Lekker weg in eigen land. Dit is Radio 1.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 met Mathijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. En weer was er een politieke moord in ons koninkrijk. Deze keer op Curaçao. Bij de winnaar van de vorige verkiezingen, Helmin Wiels, is doodgeschoten. We gaan vanmorgen praten over Wiels. Over zijn opkomst in een tijd van overgang. Zijn verzet tegen de nieuwe staatkundige verhoudingen... tussen Nederland en de eilanden. Zijn streven naar onafhankelijkheid voor Curaçao... en de historische wortels van zijn stijl en zijn ideeën. Dat doen we met Freek van Beets die tussen 2000 en 2010 drie Antilliaanse premiers adviseerden... en zowel de opheffing van het land de Antillen... als de opkomst van Wiels van Nabij meemaakte. Hij schreef het boek Het Einde van de Antillen. En we gaan praten over de geschiedenis van gifgas. In Syrië is Sarin gebruikt, maar door wie? Daarover klinken elkaar uitsluitende beschuldigingen. Want zo gaat het met gifgas, zelfs degene die het inzet... voelt wel dat het eigenlijk niet kan. Dat het voor de beeldvorming het beste is... als iedereen denkt dat de tegenstander het gedaan heeft. Praat over de geschiedenis van Gifgas met Herman Rozenbeek en Geoffrey van Woensel, auteurs van het boek dat erover gaat en dat De Geest in de Fles heet columnist vandaag is Philip Freeriks. In de tweede uur spreken we met Joris Oddens... over de eerste democratische parlementen van ons land. De nationale vergaderingen van de Bataafse Republiek van 1796 en 1798. 217 jaar geleden. Hij is de eerste Nederlandse historicus die een boek heeft gewijd... uitsluitend aan die parlementen. Aan hem natuurlijk ook de vraag of onze democratie 200 jaar oud is... of ouder dan dat. En in spoor terug het verhaal van de Nederlandse topdiplomaat Herman van Rooyen in een documentaire van Paul van der Gaag. Die heet De Man Die Ons Van Indië Afhielp. Mailt u ons op ovt.vpro.nl. we beginnen met iets feestelijks. Het is vandaag namelijk de internationale dag van de tulband. De tulband van Gurdssef is 7,5 meter lang. Waarom draagt hij hem eigenlijk? om de lange haren bedekt te houden en om die eh, zeg maar, buiten ook eh, ja, goed te verzorgen. Wordt dat afgedekt met een van her, afgedekt eh, door een tulband. Dat is door de goeroes, door onze leer, eerste leermeesters is dat mee begonnen. Ja, dat was een fragment uit het programma Spiritus. waarin Guru Singh vertelt over het omdoen van zijn tulband. En waarom laten we dat horen? Het is vandaag de internationale dag van de tulband. Een feest van het Sikhisme. De vijfde grootste religie ter wereld. Het is dan ook niet zo vreemd dat het ook in Nederland wordt gevierd. en dat gebeurt in Almere Haven. De Sikhs te herkennen aan hun tulband. vieren vandaag het ontstaan van de Sikh-initiatie. Aan de telefoon, Guru Singh, woordvoerder van de Nederlandse Sikh-gemeenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Van harte geluk gewenst met uw feestdag. Dankjewel. En wat vieren jullie precies? Uh, vandaag vieren we twee uh, heugdigheden. Eén gaat uh, net al aan: de Internationale Dag van de Tilband. En het andere is uh, het Geboortedag uh, dag van, uh, uh, van de Gaalsa. Dat de eerste Six werden ingewijd binnen het geloof. Binnen ja. het -geloof. En, en doet u ook nog wat aan Moederdag? Uiteraard uh, schenken wij ook aandacht aan moederdag. Dat meer in perspectief uh, met de leerstellingen van het geloof... dat uh, vrouwen gelijk zijn binnen het SIC-geloof. Vandaar dat er ook aandacht was stonken aan uh, moederdag. Het, dat ontstaan van de galsa, wat u zo net noemde, de SIC-initiatie... dat gebeurde in 1699, hè? Ja, dat klopt. Dat dat... klopt. Er was een uh, speciale dag dat... Uh, op die dag werden uh, de eerste seks ingewijd... middels een soort uh, doopceremonie, nectarceremonie. En, uh, en daarbij kreeg zij ook een, al, uh, een aantal uiterlijke kenmerken mee... en uh, een, een gedragscode en een, eigenlijk een levenswijze. En, en die mensen die, die als seks voor het eerst werden ingewijd... wat waren die op dat moment? Uit wat voor overtuiging kwamen zij voort? Zij kwamen uit verschillende overtuigingen. Uh, de dorpsgemonie was ook bedoeld om, uh, die was ook toegankelijk voor iedereen. En uh, uh, op het moment dat de eerste uh, mensen uit verschillende achtergronden, verschillende kasten, want in India heb je ook het kastensysteem, uh, werden ingewijd. Uh, kregen ze ook uh, De mannen kregen de achternaam Singh mee vanaf dat moment en de vrouwen achternaam Kaur mee. Uh -huh. en, en de een kwam uit een achtergrond binnen het, binnen het islam, de ander uit het hindoeïsme. Dus ze kwamen vanuit verschillende stromingen ook boeddhisme. Um, en de goeroes trachten met deze manier iedereen gelijk te stellen... en ook uiterlijk uh, vertoon de levenswijze van de Sikhs aan te geven... die ze ja. in de loop van 220, 230 jaar hebben uh, samengesteld. Maar er is niet één specifieke... Guru met één specifieke naam, die, zoals Christus of Mohammed of, of Buddha? Uh, nee, we hebben tien levende goeroes gehad, om het zo te zeggen. Dus begonnen met Guru Nanak. En wij geloven dat ze tien lichamen hadden, maar één ziel. Dus uh, de goeroeschap ging over uh, uh, van de ene tot de andere goeroe. Maar daarbij geloven wij ook dat hun ziel overging. Uiteindelijk geloven we uh, dat zij dus... Uh, de goeroeschap is dan overgegaan aan het heilige Christus. Dat is onze huidige en eeuwige leermeester. En die, uh, die uh, tulband was een ja. van de kenmerken... dat was een van de uh, kledingsvoorschriften vanaf dat moment. Ja, klopt. klopt. Kijk, de tulband heeft wel natuurlijk een veel langere historie. Uh, het werd ook al uh, eeuwen oud uh, gedragen in verschillende tradities ook. Uh, alleen vanaf dat moment werd het ook verplicht gesteld uh, voor de ziekte. Het is ook een teken van hoffelijkheid, van eer, van discipline, van gelijkheid en respect voor God. En is dat iets wat je, wat je ochtends bij het opstaan opdoet en s'avonds bij het slapen gaan weer afdoet? Of is dat alleen iets wat je opzet als je naar buiten gaat? En het belangrijke is dat je je hoofd bedekt hebt en als je naar buiten gaat is het uh, uiteraard uh, verplicht en binnen hebben we wel een, meer een kleinere vorm, een kleine toelmand, maar op zich is het ook mogelijk dat je je hoofd uh, middels een hoofddoek uh, ja. of een kleine en, doek bedekt. En hoe gaat het dan? Gaat het bijvoorbeeld ook dat de kinderen dragen ook als je, mag je een tijdje zonder of moet je als kind al gelijk uh, als kleuter ook al met een toelmand op? Uh, mijn kind wordt dan een soort klein uh, hoofddoekje ge uh, gedragen. En uh, het is, kijk, deze elementen zijn allemaal verplicht op, vanaf het moment dat je wordt ingewijd. Dus de een doet dat op zijn vijftiende, de ander is pas uh, op zijn zestiende, tachtigste, pas klaar om uh, ingewijd te worden. Dus het is ook een persoonlijke relatie van iemand, uh, religie. En daarbij is ook een uh, persoonlijke keuze wanneer je daarvoor klaar voor bent. Want, het vereist nog wel, het zijn de gedragsregels. Met name in de West is het toch wel lastig om daar volledig uh, aan te voldoen. Bijvoorbeeld uh, drie keer per dag bidden, vegetarisch zijn, en geen alcoholverslavende middelen, etc. En uh, ten nimmer van welk lichaamsdeel dan ook je haren knippen. En als je kijkt naar de andere vier symbolen die verplicht zijn uh, na de initiatieceremonie, is dat dan een, een armband... Uh, wat als symbool staat voor dat de handen bedoeld zijn om goede daden mee te verrichten. Om andere mensen te helpen. En een kam, uh, wat bedoeld is voor uh, verzorging van de uh, ongeknipte haren. En uh, een dolkje, wat bedoeld is uh, als, um, als bescherming, als, als betekenis symbool... ...voor dat je opkomt voor je eigen recht en de recht van de onderdrukte... En als laatste uh, is een soort boksershoot, een ondergoed. Uh, dat is bedoeld voor uh, loyaliteit, loyaliteit aan je partner. Dus, dus <coughs> geweldig. Dit, dit, is, dit is de hele uitrusting. Ja, ja, absoluut. Het is dus ook een levenswijze. Ja. Maar, uh, Zullen we weer even nog bij die tulband blijven? Ja, ja nou, prima. Hoewel, ja, die, die onderbroek die interesseert me ook wel, wat moet ik zeggen. Een show, hè? Een Ja, Dit is dus een show die alleen maar uitgetrokken kan worden door je partner. Of, uh... Het is zondag of van jongens, okay. we gewoon een tulbandbeperkt. Nee, nee, nee, een Jullie vieren de tulband vanmorgen. Hoe vieren jullie dat vandaag? Wat gaan jullie doen? Uh, wij hebben vandaag, uh, dat, uh, we vieren dat door, door middel van een optocht. En daarnaast voor de optocht wordt er ook uh, ja, een lezing gegeven wordt over de historie van de tulband. Wat de betekenis daarvan is binnen het geloof. En ook dat het uh, uh, bedoeld is voor de vrouwen. Uh, voor emancipatie uh, binnen het geloof. En uh, daarbij worden ook bepaalde ja. mensen aangegeven dat ze vanaf, uh, vandaag de tulband beginnen te dragen. Uh, bepaalde kinderen. Die dan nu volwassen zijn. Oh ja. Dus op die manier uh, wordt daar... Uh, en, en de meeste dragen vandaag ook oranje toe. Wandelen, want, uh, niet dat we vandaag koninginnendag vieren. Of ko uh, Koningsdag. Maar het meer... Uh, oranje is de kleur van de vlag van het zitgeloof. Vandaar dat heel veel mensen vandaag in oranje zijn. Nou, we wensen u hier uh, allemaal een hele prettige dag toe. Dank je wel. Uh, en bedankt voor het verhaal. Krustus. Cursef Singh. Zeg ik het goed? So, ja, Singh? dat okay. klopt. Woordvoerder van de Nederlandse SIG-gemeenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is alweer een week geleden dat Helmin Wiels is vermoord. De politicus van Curaçao die ernaar streefde... dat het eiland zelfstandig zou worden van Nederland... de corruptie zou stoppen en de financiën op orde kwamen. Hij had, als Nederlandse, politici tegen, hij had Nederlandse politici tegen zich in het harnas gejaagd... door pittige uitspraken over Nederland als staat van apartheid maar ook door met Jodester op te demonstreren tegen de nieuwe staatsregeling... waarin de status van de Antillen geregeld werd. Hij zelf heeft altijd ontkend dat hij zou hebben gezegd... dat Nederlanders in bodybikes terug naar Nederland zouden moeten reizen. Hoe dan ook, vanaf het begin van dit jaar matigde hij zijn toon... en stelde als leider van de grootste partij een zakenkabinet samen... met als motto vrede, rust en welvaart. Waar kwam Helmin Wiels vandaan? Hoe kwam het dat hij zo populair werd in Curaçao? En wat zijn de historische wortels van zijn programma? Freek van Bees is hier. Hij schreef het boek Het Einde van de Antillen over zijn tien jaar op Fort Amsterdam, wat hij noemt het Binnenhof van Curaçao. Daar diende hij dus tussen 2000 en 2010 als adviseur van de minister... president van de Antillen en maakte hij van zeer nabij de overgang mee... van de oude naar de nieuwe staatkundige verhoudingen van de eilanden met Nederland. En zodoende zag hij dus ook de opkomst van Helmen Wils. Goedemorgen. U moet even uitleggen wat u daar nou deed... Ja, ik, ik was een Haags ambtenaar. Ik werkte dus op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En op een gegeven moment werd ik gevraagd of ik uh, minister-president Poirier... Uh, de leider van de PAR-regering, zal ik maar zeggen. De PAR was toen de grootste partij. En die toen bezig was met een enorm sociaal-economisch uh, herstelprogramma... om die bij te staan bij de uitvoering dat, van dat programma. Want dat moest in korte tijd gebeuren. En ze konden nog wel wat handen aan de ploeg gebruiken. Maar is het zo dat, dat u nou door de Antillen werd uitgenodigd om te helpen... of dat u door Den Haag werd gedetacheerd om te helpen? Gedetacheerd is niet het goede woord. Er, er is bij Poirier gepolst of hij uh, uh, uh, het prettig zou vinden als hij... een Haagse ambtenaar uh, zou kunnen gebruiken... die lang ingevoerd was. En uh, daar op een gegeven moment... naar uh, wat wikken en wegen... want uh, dat, dat, dat betekent nogal wat een Nederlandse ambtenaar... daar neerzetten. Het is geen detacheren geworden. Ik ben ter beschikking gesteld. En is dan de formulering... ik heb er geen bezwaar tegen of kom maar graag? Uh, nee, men wilde, wilde, wilde heel graag dat ik kwam, want uh, het was een heel zwaar programma... dat sociaal-economisch herstelprogramma. En als je één keer op het binnenhof van Curaçao hebt gewerkt... dan zie je met hoeveel weinig mensen er veel gedaan moet worden, veel werk moet worden verzet. En ze konden inderdaad, iemand die gepokt en gemazeld was... en dat mag ik wel zeggen, als je al bijna 30 jaar, 40 jaar ambtenaar bent, kon ze wel gebruiken. Dus u, u was eigenlijk ook aangesteld om al die berichten uit Den Haag de stroomlijnen te interpreteren eh, en ook datgene wat... U, u zat eigenlijk tussen Den Haag en Curaçao in. Nee, want daar had Den, ha Den Haag had een, een vertegenwoordiging in Willemstad. Dus zeg maar een bijkantoor van Binnenlandse Zaken... die eigenlijk de trade union was tussen de Antilliaanse regering en, en officieel Den Haag. Ik was veel meer een ambtenaar, zoals je ook in Den Haag ambtenaren hebt... die de stukken die binnenkomen beoordelen, op een relevantie beoordelen, op prioriteit. En de eerste periode bij Poirier heb ik me vooral bezig gehouden... met ja, wat dan zo officieel heet, de voortgangsbewaking van dat traject. Dat, dat sociaal-economisch herstelprogramma, dat tientallen actiepunten bestond, die in een bepaalde periode afgerond moesten worden. En ik hield daar gewoon bij. Ik liep de departementen af, hoe staat het ermee? En ik rapporteerde elke, maand, elke week aan de ministerraad... dat loopt wel goed en dat loopt niet goed. En hier moet wat meer vaardachtig gezet worden en dat niet. En dat u kreeg nooit een telefoontje van Kok met de vraag van... Oe, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nee. Nee, nee, nee. Dat, die, die angst was er wel. En, en de oppositie, dat was toen de vol, die had het voortdurend over die Haagse spion die daar rondloopt. Maar dat was er helemaal niet. Ik beschrijf in mijn boek een bepaalde episode dat het water was toen zo hoog gestegen. De nood was toen heel hoog. Dat Poirier ten einde raad besloot maar zijn brief aan, aan Wim Kort te schrijven. Hij probeerde hem te bellen. Maar Wim Kort die was toen met vakantie, ik meen in Zuid-Engeland, volstrekt onbereikbaar. En toen hebben we hem gehad, nou schrijf er maar een brief, dan komt hij zeker terecht. En die brief heb ik toen geschreven. En in Den Haag gaat men onmiddellijk door, dat is van Beets, die, uh, die hand herkennen wij. En toen ben ik op het matje geroepen bij de vertegenwoordiging. En toen heb ik gezegd: van Ja, jongens, jullie kunnen wel. Ik werk voor mijn nieuwe baas, dat is Poirier. Ik schrijf zijn brieven. En in één zin, wat stond er in die brief? Uh, help. Het water is, uh, de nood is hoog. Maar dat wil zeggen dat als Kok ontevreden was over het feit dat hij die brief had geschreven had Kok dus wel een verwachting van wat u daar deed. En dus niet dit. Nou ja, die brief, uh, zo gaat het in Den Haag. Uh, daar komt een brief dus binnen bij de minister-president. En de Nederlandse minister-president heeft op zich heel weinig macht. Hij is voorzitter van de ministerraad. Dus wat gebeurt er met zo'n brief? Die wordt gestuurd naar Binnenlandse Zaken. Want daar, die ging erover. En dus ik kreeg Binnenlandse Zaken... die, uh, die melden dat onmiddellijk aan de vertegenwoordiging in, uh, in Willemstad. We hebben een brief uh, uh, gericht aan Kok ontvangen. Die is vastgeschreven door Van Beet. Uh, ga eens met hem in gesprek, zoals dat gegaan. Ja, maar u hebt Wils dus ook verschillende keren ontmoet? In die... Nou, dat ontmoeten, dat, ik, ik ontmoette hem vooral op straat. Wils, die, toen hij die met zijn politieke carrière begon... hij was al bekend op Curaçao als, een, als een, een jongerenwerker, noemde hij zich. En hij was zo rond 2004, 2005 was hij actief in actiegroepen tegen het opkopen door Nederlandse projectontwikkelaars van uh, gebieden aan de kuststrook... om daar appartementen en hotels neer te zetten... en daarmee dus de toegang voor de autochtone bevolking in die buurt bemoeilijken. Daar heeft Wils eigenlijk uh, zijn, zijn entree in de politiek gemaakt. Op een gegeven moment is hij bij een andere politieke partij aangesloten geweest... maar toen heeft hij uiteindelijk, en dat is al 2005, 2006 geweest... zijn eigen politieke partij opgericht, Soeverein Volk, Pueblo Soberano... En Wils was een buitengewoon intelligente en, en, en welbespraakte man. Hij liep vaak. Eh, ja, Poenda, dat is het centrum van Willemstad, daar ligt ook voor Amsterdam. En in de pauze kwam ik hem wel eens op straat tegen praten met mensen. En hij zag mij ook, maar hij meet mij een beetje. Omdat ik natuurlijk toch de representant was van een bewind waar <coughs> hij zich tegen verzette. Hij ja, had dus, ook wel eens vragen gesteld: wat doet hij van beter hier eigenlijk? Ja, precies. Dezelfde vragen die wij zo net ook ja, stelden. Ja, ja, ja. Dat het kunt zich. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja hoor, ik had er ook helemaal geen moeite mee. Maar ik, ik, ik ging ervan uit, ik ben hier aan het werk als een professioneel ambtenaar. Ik word gewaardeerd door mijn omgeving. En zolang ik dat kan doen, doe ik dat. Om even de persoonlijke stijl van Wils um, te horen... Um, laten we even naar hem luisteren. Dit is een fragment uit een interview dat hij aan de Antilliaanse zender NOS TV gaf... toen hij in Den Haag was in 2010. Hij wilde geboren curaçao die in Nederland wonen... toe bewegen om weer terug te keren... Ja, een van zijn terugkeerende argumenten om zijn publiek te overtuigen... was dat ze daar beter af zijn dan hier... omdat voor Nederland niet alle inwoners van het Koninkrijk gelijkwaardig zijn. En dat door, deed hij door te verwijzen naar de grondwet. Artikel 1, hoofdstuk 1 van de Grondwet voor het Koninkrijk... de Nederlanden, die schrijft voor... allen die zich in Nederland bevinden... worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat betekent dat degenen die in de andere delen van het de koninkrijk wonen niet dezelfde rechten hebben. Dat betekent apartheid. En dat heeft meneer Balkenende gezegd drie jaar geleden tijdens zijn bloedbetoog. We noemen het een Curaçao bloedbetoog, want hij zei dat de Nederlanders de VOC-mentaliteit moeten hebben en bedrijven. En dat als je iets wil hebben, dat je het moet grijpen, dat je het moet nemen. Dat betekent een piratenmentaliteit. Het is dezelfde geest van Piet Heijn, van Pieter Stuyvesant en, en al die andere boeven. Ja, retorisch eh, schoolmeester, eh, niet, schoolmeesterwerkje. Het, het, niet slecht. Nee, hij was retorisch zeer begaafd. En daarmee staat hij ook wel in een traditie op Curaçao. Uh, de, de partij die, die qua stijl hier aan, aan zijn partij vooraf ging... maar veel minder dat, dat soevereiniteitsgedachte uitdroeg, dat was de vol. En ook de Anthony Cordet had ook heel sterk, die waren retorisch re, uh, begaafd... En ja, een deel van hun politieke krediet verdienen ze door een beetje provocerend te praten. En dat op met een veel overtuigingskracht te doen. En ja, dan komt het al heel snel over van... Ja, dat, dat moet wel ongeveer kloppen, die man zal wel gelijk hebben. Hij zegt zo krachtig en zo overtuigend. En het slaat een beetje aan bij beelden die mensen hebben. Daar was hij buitengewoon sterk in. Maar hij was dus waarschijnlijk ook niet echt vriendelijk tegen u als piraat. Uh, nou ja, hij meet mij. Hij keek altijd de andere kant op. Oh, het, is niet zo, het is nooit wat een confrontatie is. Nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Nee. Nou, je zou kunnen zeggen dat de positie van Wils niet kan begrijpen zonder en dan hm. he, in de geschiedenis het verhaal van de slavernij te vertellen. Iets waar hij zelf in een recent interview ook uh, naar verwees. Maar ik heb de indruk dat u twee veel recentere dingen belangrijk vindt om te zeggen. Namelijk op de eerste plaats dat je Wils niet kan begrijpen... zonder de rampzalig verlopen verhoudingen tussen eilanden en kabinet Kok... in 2000 2001, toen Fort Amsterdam zich door Den Haag in de steek gelaten voelde... bij de pogingen aan de eisen van het IMF te voldoen. Daar wil ik u even wat vragen over stellen. Maar ook dat je Wils niet los kan zien van Anthony Gret. U noemde hem al... Uh, en dat je die weer niet los kan zien van zijn vader... de vakbondsleider Wilson Cordet, die in 1969 tijdens een staking van Shell-arbeiders... door een politiekogel in de rug is getroffen. Laten we beginnen bij Den Haag en het IMF. valt samen met uw persoonlijke verhaal. U heeft van zeer nabij meegemaakt... hoe de Antillen probeerden een lijst van eisen van het IMF te implementeren. En Den Haag had financiële steun toegezegd... als dat maar zou lukken. Ze waren ermee bezig. U kwam daar. Um, ik heb de indruk dat u eigenlijk terug kijkend op, uh, over de inspanningen van premier Poirier... toen eigenlijk wel heel erg te spreken was. Nou, ik, ik, ik neem er in, in mijn boek ook in die zin wel wat kritische uh, beschouwing over op. In de eerste plaats het was in feite het regeerprogramma van de kabinet Poirier zelf... Waarvan ik ook zeg dat het eigenlijk veel te ambitieus was. Wat het IMF deed was: nou, als jullie dat regeerprogramma willen uitvoeren, dan moet je dat ook daadwerkelijk doen. En dat betekent dat je die en die termijn in acht moet nemen. En Nederland had zoiets van: nou ja, als de Antilles dat dan ook doen, elke maand kruisen wij gewoon aan welke maatregel wel of niet getroffen is. Dan maken wij per maand een bedrag over zoals dat afgesproken is. Kunt u een paar voorbeelden geven van die maatregelen? Nou, bijvoorbeeld uh, een van de meest ingrijpende maatregelen was het naar huis sturen van 35 van het ambtenarenapparaat. Dat heeft een enorme schok gegeven. Het bevriezen van de Ambtenaren salarissen. Het niet meer uitkeren van vakantiegelden. Uh, Kortom, dat zijn sociaal gezien, waren dat diep ingrijpende uh, maatregelen. En ik begin mijn boek ook met. Uh, uh, ik was toen voor het eerst met, met toenmalig minister van Boksel op het Eiland om, om een overeenkomst over die inburgering te tekenen. Toen waren er hevige demonstraties. En uh, we zaten ook vast in het verkeer. Er en, enfin, was, was veel oproer. En in die omstandigheden moest project opboksen tegen enerzijds... Uh, de, de, de, de zware eisen die voortvloeiden uit zijn eigen regeerprogramma... Waardoor, maar die door dat het IMF daarop toezag uh, een veel zwaardere lading hadden gekregen... en Nederland die heel weinig soepel was... en ook absoluut geen, geen zicht had op uh, wat, uh, wat in feite aan de hand was. En dat werd nog verergerd. Toen in 2001, eh, 11 september. Eh, de gebeurtenissen plaatsvonden. en in feite het hele politieke situatie veranderde. en Nederland helemaal krampachtig was aan de eerder gemaakte afspraken. terwijl toen al duidelijk was dat door die september-gebeurtenissen. eigenlijk dat programma niet meer gehaald kon worden. Dus IMF die legde een. Een zeer zwaar bezuinigings- en hervormingspakket op ja. aan, aan Poirier. Maar het is toch ook zo als Poirier dat zelf eigenlijk ook wel wilde... dat dat IMF Poirier misschien ook wel goed uitkwam. Want hij, hij kon dat toch natuurlijk uh, bij elke maatregel kon hij zeggen... van ja jongens, het IMF. Nee, dat zei hij niet. Hij zei ook steeds het is ons eigen programma. Maar toen Nederland eh, niet deed wat ook afgesproken was, namelijk een, flank, een zogenaamd flankerend beleid. Namelijk als Antillen zouden starten met de uitvoering van het programma, dan zou van de Nederlandse kant ik meen 50 miljoen gulden eh, sociale steun komen om mensen die in de nood waren gekomen, ook door die stevige maatregelen, om daar een, een flankerend sociaal beleid voor te treffen. En dat geld werd nooit overgemaakt. Altijd, Nederlands, Den Haag zei altijd van, ja, jullie doen niet wat afgesproken is. En wij zeiden altijd, ja, maar afgesproken is... dat het gelijktijdig zou gebeuren. Nou, dat is die beroemde pas de deu geweest. Uh, en wat uh, uiteindelijk in, in, in Willemstad en op de Antille is uh, ja, vertaald... als het verraad van Gijs de Vries, hè. We hebben een afspraak gemaakt en Nederland leest... staatssecretaris Gijs de Vries, is die afspraken nooit nagekomen. Is het... Wat ik heel mooi vind in uw boek... is dat je uh, eigenlijk het, uh, het perspectief van, van de Antille krijgt... En wat ook heel mooi is, is het perspectief van de Antillen op langskomende politici. En dat die zich dan ook vaak kleden alsof ze op vakantie gaan. Ja, ja. Um, vertel eens hoe dat aankomt op cursus. Ja, dat, dat, dat voelt men eigenlijk als een belediging. Een van de eerste dingen die, die ik op dat... Moment zachter was, toen was Tom de Graaf was toen net minister geworden. En die daalde op Sint Maarten de vliegtuigtrap af in Spijkenbroek. En, uh, en ik meen, overhemd of t-shirt. En beneden stonden keurig in het zwarte pak allemaal. Sint Maarten zijn dignitarissen om hem op te wachten. Ja, hij, was, hij was niet een short. Uh, ja, nee, vrouw. dat nog niet. En ook geen tulband. <laughs> <laughs> nee, maar dat, dat, dat werd. Dat. Iedereen zei toen ze die foto in de krant stond: ja, maar dat kan toch niet? Dus daar komt. Um, uh, uh, het is dus een, een combinatie van de manier waarop de Nederlandse bewindslieden zich op de eilanden presenteren... en het feit dat ze niet over de brug komen... met datgene waarvan de Antillen dachten dat ze het beloofd hadden. Nou ja, de meeste bewindslieden gingen ook wel keurig in de pak. We zaten wel snel genoeg door dat, uh, dat je aan de Antilliaanse kleding uh, u, uh, gebruiken moet, moet, uh, moet houden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt... dat was tijdens het eerste bezoek van Balkenende... dat een uh, vooraanstaand journalist van Den Haag vandaag... de Antilliaanse premier, die ook altijd keurig in het pak was... in spijkerbroek en t-shirt te woord stond... terwijl die in Nederland was. Den Haag vandaag, dus allemaal keurig met stropdas en, en, en jasje... achter de camera zitten. Dan denk je van, jongens, uh, we zijn niet op vakantie. Ja, ja... Het, het lijkt heel triviaal. Ja. Um, <coughs> ik had het boek gelezen. Ik dacht vanmorgen ook wat zal ik eens aantrekken. <laughs> maar, um, uh, um, voelde u daardoor de verhoudingen verslechteren? Nee, maar ik, ik, ik kreeg altijd wel, die opmerking werd altijd wel tegen mij gemaakt. Met andere woorden, nou zie je zelf eens hoe Nederlanders uh, tegen ons aankijken. Dat werd toch een beetje gevoeld van, ja, ze nemen ons niet serieus. Nee, niet alleen met die kledingscode, maar ook met, uh, met het niet over de brug komen van het uh, beloofde geld. Ja, dat was, dat was een buitengewoon frustrerende ervaring. En... Uh, Poirier, die een maand geleden is overleden, uh, dat is echt een heel triest geweest. Hij heeft er bij wijze van spreken, zijn gezondheid voor opgeofferd. En het heeft de verhoudingen tussen Nederland en, uh, en de Nederlandse Antillen... met name Curaçao, heel lang echt verziekt. Het heeft jaren geduurd voordat er weer een zeker vertrouwensbasis ontstond. En het is altijd heel opmerkelijk geweest dat Anke Bijleveld... de laatste die, die portefeuille Antillen in, uh, uh, in haar portefeuille had... ook altijd zei, maar wij houden ons aan onze afspraken. Ja. Zij ze voortdurend. Ja. Met andere woorden, om maar duidelijk te maken dat die tijd moet nu vergeten worden. Wij houden ons aan onze afspraken. Nou en dat heeft Nederland gedaan. Nou zegt u dat je Wiels eigenlijk deels niet kan begrijpen zonder, dat, zonder die problematisch verlopen verhoudingen van de beginjaren ja. van deze eeuw. Leg eens uit. Nou ja, kijk, euh, toen, euh, nadat euh, de, de referenda waren gehouden en duidelijk werd dat de constellatie Nederlands Antillen niet meer kon voortbestaan, dat euh, een andere verhouding van de afzonderlijke eilanden met Nederland moest komen, toen, euh, toen een van de, van de elementen daarin was dat euh, bijvoorbeeld euh, die verhoudingen ook... Ja, gematerialiseerd moesten worden. A aan de ene kant, Nederland had toegezegd uh, dat die nieuwe eilanden, met name de nieuwe landen Sint Maarten en Curaçao, met een schone financiële lijk konden beginnen. Er zou geld komen. En anderzijds zouden er ook duidelijk afspraken moeten komen op het gebied van de rechtshandhaving, het financieel beheer en op het gebied van, uh, van, uh, uh, van de politie. Um, daar, dat was voer voor, voor de oppositie om daar retorisch gebruik van te maken van, van dat geld, ja. We hebben ervaring met Nederlands geld. Kijk maar naar wat er met pourier gebeurt. We moeten nog zien of het komt. Ja. Tot het moment dat het daadwerkelijk op de bank werd gestort vanuit Den Haag... Bleef, men in, bleef de oppositie volhouden. Het komt toch niet. Ze hebben het beloven dus wel, maar het komt niet. Daar heeft hij heel handig gebruik van gemaakt. En hetzelfde ja. geldt natuurlijk, voor, als ik nog even mag... voor die afspraak op het gebied van, van de rechtshandhaving en de politie. Dat, vond men, ja, dat, dat werd door de oppositie gebruikt als recolonisatie. We ja. moeten ook Anthony Godet. Want de eerste die in dat gat van... Laten we zeggen, als je het sterk uitdrukt, het verraad van Nederland springt is dus Anthony Codet. Ja. En um, u zegt dat uiteindelijk Wiels is gesprongen in het gat wat Anthony Codet heeft achtergelaten. Ja. Anthony Codet komt op het moment dat hier in Nederland ook ongebruikelijke uh, dingen aan de hand zijn met het LPF. Um, wat doet Anthony Codet? en hoe springt Wiels uiteindelijk in het gat wat hij heeft achtergelaten? Ja, want Anthony Godet met zijn voldoet. Uh, kijk, ik vertelde net al die, de maatregelen die Poirier getroffen heeft. om tot een so, uh, sociaal-economisch herstelprogramma te komen. die hadden desastreuze gevolgen. Voor, uh, voor op het gebied van ik zeg, de inkomenssituatie van veel Curaçao. na zichzelf: 35 van het ambtenaar naar huis gestuurd. Veel mensen op de nullijn, geen vakantietoeslag meer. Uh, enfin, de, de economische malaise was heel groot. En Anthony Godet had in die periode heel simpele leuzen: brood met blank en een dak boven je hoofd. Ja. Dat valt te begrijpen. Ja. En hij had natuurlijk de erfenis van zijn vader mee. Wilson Caudet, die in 1969 ja. Ja. als vakbondsleider... Zeker. tijdens de rellen uh, in de rug is geschoten. Ja. En Anthony Caudet was ook uh, zeer uh, retorisch begaafd. Hij uh, was ook iemand die zich onder het volk mengde... die de wijken introk en met zijn verhalen... heel veel mensen wist te overtuigen. Nou komt Caudet, uh, die wint de verkiezingen. Uh, hij is zelf onder verdenking. Er loopt een uh, <coughs> proces tegen hem. Dus hij maakt zijn zus, maakt hij dan premier... Uh, dat is een tijd dat u even naar huis moet, want ja. ze hebben geen zin in u. Daarna komt u weer terug en dan ziet u Cordet uh, verdwijnen en wiels opkomen. Ja. Uh, hoe komt het dat uh, wiels wint van Cordet? Ja, Godet heeft veel krediet verloren in de eerste plaats, omdat zijn kabinet uiteindelijk toch heel desastreus geweest is. Ik noem het toch wel eens zijn eigen kabinet, maar inderdaad, zijn zuster was toen premier. Uh, er waren zeker er was toen zeker sprake van bepaalde maten van corruptie. Uh, allerlei toestanden, er werd ook niet echt geregeerd, er was ruzie in die coalitie. Kortom, dat kabinet had gewoon geen, geen oh. levens. Ja, er die, die, die, was geen lang leven beschoren. En het geloof van de bevolking in uh, de, de, de, de idealen en de beloften van Godet. Die, die Af. Daar kwam Wils, tamboureerde altijd op onafhankelijkheid van ja. Curaçao. Dat is eigenlijk tot 2010, in 10-10-10 ging, ging de nieuwe situatie in. Is dat nooit echt, heeft dat nooit meer dan 5% steun gehad? Precies. Even afronden, tot slot. Hoe kan het dat dat in 2010 opeens zo'n vlucht is genomen, heeft genomen... en dat Wils uiteindelijk de grootste werd? Ja, ik denk dat ook Wiels in een, in een soort gat is uh, gesprongen. Niet zozeer vanwege zijn onafhankelijkheidsgedachte. Want daar geloven we niet zoveel Curaçao in. Ze willen wel zoveel mogelijk autonoom zijn... en zo min mogelijk met, met het Koninkrijk en Nederland te maken hebben. Maar aan de andere kant, de beschermende hand van, van, van het Koninkrijk... dat vinden ze toch ook wel een bepaalde waarde hebben. En eh, eigenlijk omdat uh, Wiels... Wielski kon opkomen omdat het vertrouwen in de gevestigde partijen uh, was afgekalfd. De par die nog in, in, in 2009 nog steeds de grootste partij was, die verloor in 2010 de, de helft van, van zijn zetels. En het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ja, je kunt wel als ideaal hebben nieuwe staatkundige verhoudingen, maar daar kun je niet van eten. Ik denk dat de, de partijen die zeg maar, die nieuwe staatkundige verhoudingen tot, tot ideaal hadden gemaakt, als belangrijkste punt voor, voor hun regeerperiode, eh, verontachtzaam hebben dat. Wat toch een heel technocratisch gebeuren is. Je kunt voortdurend wel praten over. Ja. Moeten er één of twee PG's zijn in de, de Antilles? Moet er wel of niet een aanwijzingsbevoegdheid komen voor de Nederlandse minister van Justitie? Reuze interessant voor, voor professionals om daarover te debatteren. Maar de bevolking had zoiets van: ja, wat zegt het ons? Als wij autonoom zijn, willen we ook wel iets zien. En ik denk dat dat heeft bijgedragen tot, aan de ene kant, de teleurstelling in de gevestigde partijen en de kansen die men een komen, wat Wils ook was, wilde bieden. We hebben Wils gehoord. Hij sprak zo. Hij sprak zo dat de mensen begrepen wat hij ja. zei. Um, maar hij zal niet meer spreken. Freek van Beets, dank voor uw komst. Het boek heet Het Einde van de antenne en het is verschenen bij Iburon in Delft. Filip Freeriks, lees je kom. Sinds een paar dagen hangt er in de straat bij mij achter... een bescheiden bosje bloemen aan de deurpost. Ik weet precies waarom en voor wie. Het staat op een marmeren bordje aan de gevel... Daar in een appartementje op de derde etage woonde de familie Moquet. Vader was voor de oorlog communistisch kamerlid, vertegenwoordiger van het 17e arrondissement in Parijs. Zijn oudste zoon Guy werd in 1941 op 17-jarige leeftijd gefusilleerd. Als gijzelaar, represaille voor de aanslag op een hoge Duitser. Het dichtstbijzijnde metrostation is naar de jongen vernoemd. En daar is ook een geglazuurd herdenkingstableau met de tekst van de brief die hij aan zijn ouders schreef... aan de vroeravond van zijn executie. Hartverscheurend, natuurlijk. Voorheen was er op het perron een houten hokje... kort na de oorlog in elkaar getimmerd. Met de brief en wat andere paraphernalia. In al zijn eenvoud een aandoenlijk monumentje... Bij de renovatie van het station hebben ze er iets eigen tijds van gemaakt. De ontroering vakkundig weggepoetst. Geen jongen meer, maar icoon in aardewerk. Tegen wil en dank ingelijfd als held van de Franse communistische partij... die zichzelf verheven had tot de partij van het verzet. Voorbeeld voor de ganse Franse jeugd. Ook al was hij op het Lyceum een pestkop met nogal wat eigenwaan. Maar ja, gefusilleerd, dan ben je nooit meer een gewone puber. Gelukkig is er elk jaar dat bosje bloemen. Vanwege de 8e mei, einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is er in één keer als door anonieme handen aan een haakje bevestigd. Zoals er toen uit het niets van de illegaliteit posters opdoken die oproep, opriepen tot verzet. Die simpele boeketjes zie je ook elders bij soortgelijke bordjes in Parijs. Op elke plek waar iemand gevallen is. Mort pour la France. Het hoogst bereikbare in de eretitelatuur. Veel meer maken de Fransen er niet van. 8 mei is als vrije dag, vooral het begin van een lang weekeinde. Afgelopen donderdag, hemelvaartsdag, zag ik op de Franse televisie hoe in Moskou het einde van de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige Sovjet-Unie wordt herdacht. Milita militaire defilés en stoere mannen smoelen. In bijzijn van nog heel veel oud-strijders... ook al moeten die de negentig ruimschoots in het vizier hebben. Krakkemikkige mannen, uit het lood hangend... door het gewicht van al hun onderscheidingen. Of misschien door de last der jaren, die zoveel zwaarder weegt. Sovjethelden, zoals ze niet meer gemaakt worden. Mannen voor wie het gejank van de Stalin-orgels... klonk als muziek, naar men beweert. Moedertje Rusland van de martelaars. Het schijnt dat geen land er zoveel heeft geofferd. Hoe meer doden, hoe martialer het in memoriam. Wat niets afdoet aan de pijn van de herinnering, zo heb ik begrepen. Dankzij mijn net geïnstalleerde schotelantenne... kon ik ver weg eveneens getuige zijn van onze 4 mei. Stilte in plaats van een dodenparade. In mijn kinderjaren was iemand al gauw verdacht... als hij of zij de euvelen moed had om de stilte te doorbreken. Een verrader in potentie, vast fout geweest. Van een grijs verleden had niemand toen nog gehoord. Ieders een methode om te delen in de pijn van de herinnering. Frankrijk staat niet stil op 4 en ook niet op 8 of 9 mei. Einde Wereldoorlog 2 betekent volle autowegen... hoogtijdagen voor de verkeersinformatie. Het lijkt wel of het land dan op de vlucht is... Niet herinnerd wil worden aan een verleden dat grijzer is dan Hollandse novemberluchten. Meer collaboratie dan verzet. Nee, dan liever de Eerste Wereldoorlog, la Grande Guerre. Daar kun je mee thuiskomen. En inderdaad, daarmee heeft iedereen zijn portie thuis gekregen. Geen gezin zonder één of meer oorlogsdoden. Voor altijd gegrift in de familieherinnering. En geen lastige discussies over goed of kwaad. More pour la France, in alle duidelijkheid. En voor de overwinning. Dat maakt de pijn van de herinnering wel zo draaglijk. Ja, prachtig. Enig idee waar het bosje bloemen vandaan komt. Wie dat doet? Ehm. Um... Nou ja, dat is dat, dat, een comité. Het is, is een zeg is een soort, uh, zoals wij hier een 4-5-Mei-comité hebben, zo is daar. Uh, het is niet een exclusieve handeling van de Franse Communistische Partij. Nee. <laughs> Oké. Okay. Goed. Gifgas. Deze week was ineens gifgas als wapen weer in het nieuws. Caro Del Ponte, lid van de Commissie van de Mensenrechten van de Verenigde Naties beschuldigde de Syrische rebellen ervan... het dodelijke zenuwgas Sarin te gebruiken als oorlogswapen. Tot op heden was dat twijfelachtig voorrecht behouden... aan het misdadige regime van Assad. Hoe dan ook, over en weer beschuldigt men elkaar... van het gebruik van dit verschrikkelijke middel. En dat lijkt een constante in de geschiedenis van het gifgas. een van de meest eerloze en onmenselijke wapens... in de geschiedenis van de oorlogsvoering. Ja, want bij gifgassen denken we onmiddellijk aan mosterdgas... aan de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Philip Friedrich zit net ook alweer naar verwees... En daar begonnen toch, menen we te weten, in de Eerste Wereldoorlog. Aan tafel bij ons twee militaire historici die precies weten hoe het zit. Herman Rozenbeek en Joffrey van Woensel. beide werkzaam, en dan moet ik het goed zeggen, aan het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie. Klopt toch? Hè? Dat ja. klopt inderdaad? Goed zo. En samen auteurs van een imposant boek over de Nederlandse defensie en gifgas. Uh, en daar verwees ook al eerder naar, getiteld De Geest in de Fles. Heerde, uh, sa sarin, sa uh, ik, ik denk wel gelijk aan, aan, aan een geneesmiddeltje. Maar uh, wat is het precies en is het al vaak eerder gebruikt? Komt het uit de Eerste Wereldoorlog of is het van latere datum? Ja, sarin is een zogenaamd zenuwgas. Dat bestond nog niet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is ontwikkeld door de Duitsers uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op basis van eerder pesticidenonderzoek. Het is een uh, organische fosforverbinding die ja, de signaalverwerking in je lichaam verstoort. En je gaat er heel erg snel dood van of heel erg dood van? Of hoe je je dat gaat er, uh, als je een voldoende dosis krijgt, uh, snel dood aan. En, en hoeveel heb je nodig om één, wat, wat is voldoende dosis? Nou, een heel klein druppeltje zou voldoende zijn... Ja. als je het op de goede manier toegediend krijgt. En dat is vaak het lastige van eigenlijk alle vormen van chemische strijdmiddelen. De, ze zijn allemaal, in de meeste gevallen, heel dodelijk. Alleen de vraag is hoe je het goed kunt verspreiden... omdat sommige daarvan heel snel vervliegen in de lucht. Ja. Als je ja. zo'n druppeltje ja. loslaat in de open lucht... Dan zal het zo snel verspreiden dat niemand er enig gevolg zal ondervinden. Dit is echt al uh, de analyse van de militair-stratege. Uh, die zegt: Hoe doen we het nou, jongens? Toch? Ja. Klopt, klopt. Nee, heel ja. helder. Goed, uh, we, we kunnen heel ver terug. In jullie boek verwijzen jullie ook even naar, ik geloof, de Spartanen, die het al tegen de Athene's, iets dergelijks, natuurlijk geen sardine, maar een soort eigen tijdsmiddeltje gebruiken. Jullie verwijzen naar de Perzen. Uh, er werd toen ook al gezegd dat uh, een, een echte oorlog vecht je uit met wapens maar, en niet met gif. Um, nou, daar gaan we allemaal gewoon even overslaan. We gaan gewoon gelijk naar die 19e eeuw. Want vlak voor de Eerste Wereldoorlog begint, althans eind 19e eeuw, dan zijn er al internationale vredesconferenties. En dan worden er, er al paragrafen opgenomen tegen het gebruik van gifgas. Klopt dat? Dat is inderdaad correct. Is. Ja, um, wat er gebeurt in de 19e eeuw is dat de chemische industrie opkomt. He, dat zie je in heel veel landen, met name ook in landen als, als Duitsland, Frankrijk. De chemische industrie komt op en men krijgt de mogelijkheid om chemische middelen in grote hoeveelheden goedkoop te produceren. En je ziet dan ook dat in een aantal oorlogen... chemici militaire suggestie doen om chemische strijdmiddelen te gaan gebruiken. Dat gebeurt al tijdens de Krimoorlog, daar is de Amerikaanse burgeroorlog... maar daar worden ze niet gebruikt. Akko. Maar wel ontstaat daardoor een idee dat uh, men wapens kan produceren... met gifgassen die dodelijk zijn. En die, uh, alle, alle munitie, uh, archeriegranaten, bevatten een mate van gif. Bij een explosie ontstaan giftige stoffen die bijvoorbeeld mensen kunnen uh, schaden. Alleen, bij chemische wapens is dat het hoofddoel van zo'n wapen. En daarom ontstaan er op een gegeven moment denkbeelden over... dat men een oorlog niet moet voeren met nee. giffen, maar met gewone middelen. Ja, maar dat wordt ook letterlijk vastgesteld, hè? Zwart en ja, wit? Uh, bijvoorbeeld bijvoorbeeld in... bij de ja. eerste vredesconferentie in Den Haag in 1899... wordt er een verbod afgesproken op het gebruik van vergiften... Of vergiftigde wapens, uh, die. Uh, sorry, gebruik van projectielen. die het verspreiden van verstikkende of giftige gassen. als enig doel hebben. Juist. Dat wordt verboden. Wordt Juist. nog een paar keer herhaald in verschillende vormen. En ook uh, niet alle verdragen zijn rechtsgeldig voor alle landen in de wereld. Maar er worden wel tussen de grote landen dat moment afspraken gemaakt... om die middelen niet te gebruiken. Precies. Nou, goed. Dan gaan we een paar sprongen verder in de geschiedenis. En dan wordt het 1914, dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En dan blijken die, die vrome bepalingen niet zo heel veel waard. In 1914 wordt er al traaggas ingezet. En in 1915 gaat men over op de zwaardere middelen. En voor we het daarover hebben, gaan we even luisteren... naar twee Engelse veteranen die vertellen over de slag bij Yper en wat er gebeurt met je als aan het grond gifgas wordt gebruikt poison gas At about four o'clock in the afternoon there was a very heavy bombardment started and a little later on we saw the effects of this the first thing was hundreds of french troops running away they were all over the fields and breaking through hedges and everything no arms they'd all gone and clutching their throats and saying gaz gaz and so on uh, the effect of this gas was to form a sort of foamy liquid in one's lungs, and more or less in time, drown one. Ja, yeah. uh, hij praat over uh, verdrinking uh, en als je geluk hebt, een snelle dood. Uh, wat, welk, om welk middel gaat het hier? Dit, dit, en dit was inderdaad de slag bij Ypres. Dan wordt het voor het eerst gebruikt. Ja, er zijn meerdere slagen bij Ypres. Uh, dat is mm -hmm. al het lastige van, van de, de Eerste Wereldoorlog. Op één plaats wordt heel veel gevochten. Dat is ook het probleem van die Eerste Wereldoorlog. Er ontstaat wel heel snel na het uitbreken van de oorlog... Een, een vastgelopen stellingoorlog. Men vecht jarenlang eigenlijk binnen een paar honderd meter... een paar kilometer frontgebied. En men slaagt er maar niet in om door die stellingen heen te dringen. En is dan en, de gedachte, met gas gaat dat lukken? Daarom probeert men allerlei middelen uit... om toch een doorbraak door die stellingen heen te bewerkstelligen. Ook de tank komt daar bijvoorbeeld uit voort. En in 1915 komt dan het idee bij de Duitsers op... laten we daarvoor gifgas gebruiken. Er is een Duitse chemicus, Frits Haber... die zijn spoor verdiend heeft bij de ontwikkeling van kunstmest. Later de Nobelprijs je die, ja, ja. we, die, die goede toepassing van de chemie de Nobelprijs gekregen heeft... maar tijdens de Eerste Wereldoorlog het idee komt... laten wij dodelijke gifgassen gebruiken, in dit geval chloor. Om uh, troepen buiten gevecht te stellen en een doorbraak te kunnen verkrijgen door die linies. Uh, het gifgas waar in het citaat waarschijnlijk uh, in het, het radiofragment sprake van was, is waarschijnlijk fosgeen. Uh, dat is een ander gifgas, wat je niet ziet, uh, chlor zie je aankomen. Dat is een groene wolk die over het uh, strijdveld heen drijft. En fosgeen is, is onzichtbaar, je ziet het niet, je, je kunt het, een beetje gevoel kun je het ruiken. Het ruikt toch ook als, als vers gemaaid uh, gras. Ik heb maar, geen idee. Uh, uh, uh, maar ga verder. Ja. De, de, de, de, als je dat inademt, dan, dan verstik je daardoor. Inderdaad ja. vormt dat een soort van vloeistof in je longen... waardoor je uiteindelijk dood kunt gaan. Het effect is vaak niet helemaal direct, zoals bij chloor, maar ietsje later... En dat is natuurlijk heel angstaanjagend. Het is een onzichtbare vijand die je bedreigt. En ja. dat is denk ik ook datgene wat die uh, chemische strijdmiddelen zo angstaanjagend maakt. Ja, want je in dat het fragment het... hoor je mannen ook praten over dat honderden mannen wegvluchten. Ja. Is, is de gedachte, als je voldoende paniek daarmee organiseert, dan, dan, dan doorbreek je die stellingen oorlog. Want dat probeer ik te begrijpen, is, is dat de, de... Ja, paniek is een van de belangrijkste middelen die bij chemische strijdmiddelen uh, werkzaam zijn. Het, als je kijkt gewoon heel puur naar de cijfers, er zijn in de Eerste Wereldoorlog zo'n 10 miljoen militairen op allerlei verschillende fronten in allerlei landen omgekomen. Alleen van die 10 miljoen zijn er misschien maximaal 100.000 rechtstreeks door chemische strijdmiddelen gedood. Nou, er zijn ongeveer iets meer dan 10 miljoen gewonden, daarvan ongeveer 1,2 miljoen door gifgassen. Dus het aantal slachtoffers door chemische strijdmiddelen, als je het heel puur zakelijk bekijkt, is eigenlijk beperkt. Ja, het Alleen, is wel een imposant aantal, maar procentueel. Absoluut gezien zijn het hele grote ja. aantallen. Maar relatief ja. gezien waren andere middelen, artillerie, mitrieurs, eh, noem andere eh, strijdmiddelen maar op, waren veel effectiever dan die chemische strijdmiddelen. Ja. Dan houdt die Eerste Wereldoorlog op en dan, wordt, uh, dan, dan gaat de wereld nog een keer nadenken en dan wordt er 1919. 1990, 1990, bij Versailles worden de Duitsers verboden om nog te gebruiken en te maken. En dan, wordt er dan, dan komt er weer een protocol, een, een, een verbod. Ja. Vertel. In 1925 wordt het protocol van Genève uh, door heel veel landen getekend en later ook door landen geratificeerd, zeg maar goedgekeurd bij wet voor ieder land, wat het gebruik, het onderling gebruik, moet ik zeggen, van chemische strijdmiddelen verbiedt. Dus dat gold alleen voor de landen die de verdragen ook daadwerkelijk ratificeerden en, en, en, en goedkeurden, onderling. Dus één verdragsstaat mocht geen chemische strijdmiddelen gebruiken tegen een andere verdragsstaat. Het mocht wel tegen andere staten en tegen bijvoorbeeld uh, binnenlandse strijdvolken of uh, staten die geen staat waren, hè, volken uh, koloniën bijvoorbeeld. En uh, het mocht ook uh, je mocht ook produceren, je mocht het in bezit hebben. Dat is allemaal toegestaan ja. binnen de beperking van het protocol van Genève. En, en zeg maar, het is ook gebeurd. Ik geloof dat, dat het Winston Churchill geweest is... die ooit in, in 1917 gezegd heeft... laten we maar gifgas uitproberen op die verspannige Arabieren. Want daar kunnen we het best op uitproberen. En dat soort dingen zijn ook gebeurd, toch? Ja, klopt. Je ziet dat ja. in de periode tussen de twee wereldoorlogen in... verschillende landen. Uh, Engeland is daar een voorbeeld van. Chemische strijdmiddelen gebruiken om uh, oorlog te voeren. Uh, de Britten gebruiken het al vrij snel ook... In, uh, in Rusland, hè, waar ze de, de witte leger steunen tegen de communistische rode legers. Met bepaalde chemische strijdmiddelen. Ze hebben het mogelijk ook gebruikt in bijvoorbeeld Afghanistan. En vanuit, uh, vanuit India. Helemaal zeker weten, doen we dat niet. En uh, Spanje gebruikt het in Marokko tegen opstandige rifstammen. En Italië gebruikt het onder andere ja. en, in Abyssinie. En, en, en wij in Nederland, maar daar kunnen we niet te diep op ingaan. Wij bouwen een, een, een eigen mosterdgasinstallatie in ons Indië. Ja, we bouwen hem in, in Nederland, met Duitse steun overigens. Een Duitse ja. ondernemer die dat voor ons ontwikkeld en gebouwd maar was heeft. was dan de gedachte, dat zetten we misschien in? Ja, uh, de gedachte was, dat zetten we in tegen Japan. Japan was de staat in, het, uh, in de Pacific okay. die beschikte over chemische strijdmiddelen. En die daarvan ook op, op enige schaal gebruik van gemaakt had tegen China. Dus de gedachte was in, in Indië dat het Nederlands-Indisch leger, het knil ook moest beschikken over eigen chemische strijdmiddelen... voor het geval Japan die middelen ook zou gebruiken. Precies. Goed. We gaan even weer een sprong maken. Want anders blijven... We, de, de Tweede Wereldoorlog wordt het vreemd genoeg amper gebruikt. En na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er gek genoeg... een soort chemische wapenwetloop. Tussen... Amerika, Rusland en vertelt je over um, uh, Tussen van... meerdere landen. Ja. Eigenlijk komt het zeg maar, in het begin, Herman gaf het al even aan... de, de Duitsers ontdekken tijdens de Tweede Wereldoorlog... Uh, een nieuwe generatie gifgassen, zenuwgassen. Die schiftiger zijn dan de bekende uh, gassen in, in de Eerste Wereldoorlog. En daardoor <coughs> is er eigenlijk, ontstaat er eigenlijk een, een onbalans. Want uh, belangrijk in, in de hele uh, gifgas... Uh, uh, ontwikkeling en, en zijn de beschermende middelen daartegen. Dus zodra je gifgas hebt, wat ze gaan doen is zo snel mogelijk uh, beschermende middelen proberen te ontdekken... en middelen om eventueel te behandelen om de mensen weer beter te krijgen. Ja, die gasmaskers, die et cetera. Dus je ja. krijgt een soort evenwicht. Je hebt aan de ene kant gassen en aan de andere kant uh, beschermende middelen. Die nieuwe zenuwgassen van de Duitsers, die hebben dat evenwicht doorbroken. Die en kun je niet tegen beschermen? Of In eerste instantie niet. niet. Dus Juist. er moet onderzoek worden, gedaan worden naar die middelen om weer een nieuw evenwicht te brengen. Er moeten nieuwe bescherm, beschermende middelen komen en, en, en behandelmethoden. En nou ja, dat, dat, dat, dat was toen, zeg maar, na de oorlog, die, die, die onbalans. Ja, dat maakte iedereen best wel zenuwachtig. En toen zijn ze dus weer op grote schaal, waaronder ook Nederland. Onderzoek gaan doen en ook uh, proeven met allerlei gifgassen, bijvoorbeeld in de Sahara, maar ook op kleine schaal in Nederland. Goed, je noemt de proeven met gifgassen, zelfs op kleine schaal in Nederland. We gaan even luisteren naar een fragment. Uh, wat begint met zo'n proef? Medio maart van dit jaar ondernam het Amerikaanse leger proeven met een zeer krachtig zenuwgas in de staat Utah. Plotseling begon de wind uit een andere hoek te waaien en ruim 6.000 schapen die buiten het proefterrein verbleven in de Skalvallei vonden de dood. Dit incident staat niet alleen. Het is een van de aanwijzingen dat er in het diepste geheim een gaande is... in een soort bewapening die even griezelig is en even rampzalig als waterstof en atoombommen. Namelijk de biologische en de chemische wapens. Bij het gevaar van uitroeiing door kernwapens, dat ons nu al 20 jaar bedreigt is nu het gevaar gekomen van uitroeiing door wapens... waarvan de productie betrekkelijk goedkoop is... en die daarom wel het kernwapen van de onvermogenden zijn genoemd. Ja, dit was een uh, televisieuitzending van de KRO uit 1968. En heel opvallend is, eigenlijk zijn twee dingen. Ze praten over waar we het net over hadden. Een uh, gifgaswapenwetloop. Maar nog iets anders wat ik ook heel opvallend vind. Uh, die titel... Kernwapen, gifgas, kernwapen van de onvermogenden. Is, is dat ook een realiteit die je na de oorlog ziet? Dat, dat landen zoals nu Syrië, die het gebruikt, maar ook andere voormalige derde wereldlanden, dat gifgas gaan gebruiken. Want dan hebben we ook een. Is dat een trend? Nou ja, het, het belangrijkste is dat uh, niet zozeer arme landen, maar als wel iets minder technologisch uh, uh, ver, verder zijnde landen gebruik gaan maken van chemische gassen. Dus landen die geen eigen kernwapens kunnen ontwikkelen... omdat ze daar technologisch in technologisch en financieel opzicht niet kunnen halen... die gaan uh, chemische middelen uh, zoeken als een soort alternatief voor die kernwapens. En, en ook dat is natuurlijk een, een van de redenen waarom er dan natuurlijk zo'n zo wetloop ontstaat, zo'n wapenwetloop. Dat zie je ook heel sterk in het Midden-Oosten, waar naar vermoed Israël beschikt over kernwapens. En de landen daaromheen, Syrië, Egypte, eh, aanvankelijk ook eh, Libië... Eh, beschikken over chemische wapens als een soort afschrikking... tegen die nucleaire dreiging vanuit Israël. En dat de bereidheid van die landen om toe te treden... tot het chemisch wapenverdrag, hè, wat eh, als het goed is een eind moet maken... aan het gebruik en ook het bezit van chemische strijdmiddelen... Dat, dat de bereidheid om daar toe te treden... gekoppeld wordt aan onderlinge afspraken over... Zowel nucleaire wapens als chemische wapens. Ja, Daar zijn zij niet toe bereid om zich aan die afspraken te houden. Nou ja, te maken. Dat wat Syrië zegt, Syrië is geen partij van het chemisch wapenverdrag. Syrië zegt, wij gaan pas toetreden tot het chemisch wapenverdrag... als ook Israël bereid is om zijn nucleaire wapens Juist. En, en dat het, dat het uh, zo lang duurt voor er een, een, een verdrag komt, een, een wereldwijd verdrag nou, tot nu tegen de buiten, heeft dat inderdaad met de Koude Oorlog, het eind van de Koude Oorlog te maken? Ja, dus, dus de Koude Oorlog is een belangrijke factor. De, de, de grote machtsblokken vertrouwen elkaar niet. Dus uh, tijdens de Koude Oorlog zijn er meerdere pogingen gedaan om een, een, een chemisch wapenverdrag uh, op papier te zetten, maar... Ja, een verdrag is altijd een kwestie van vertrouwen. Je moet de ander vertrouwen of hij wel alle wapens opgeeft... en of er wel alle wapens worden vernietigd, dat soort zaken. Nou, dat vertrouwen bestond tijdens de Koude Oorlog, bestond er niet. Na de val van de muur is, is dat vertrouwen ook nog niet echt. Het moet, moet groeien. Maar de belangrijkste, eigenlijk, de belangrijkste reden waarom er toch een chemisch wapenverdrag komt... is omdat uh, de Amerikaanse president George Bush gewoon zegt... en nu moeten we doorpakken... En uh, zodra wij beloven als Amerika. als er een chemisch wapenverdrag komt. doen we al onze wapens weg. en zullen we ook nooit geen chemische wapens meer gebruiken. Dus eigenlijk een voortrekkersrol. En uh, naar aanleiding daarvan zijn zeg maar, ook de Russen. en, en een fiks aantal andere landen zijn over de brug gekomen. en die hebben gezegd. wij sluiten ons aan bij zo'n verdrag. En, en dat, is, het, dat is Papa en, Bush? Dat is Papa Bush, de oude Bush. Hij ja. ja. zegt het niet zomaar. die zegt het ook omdat tijdens hè, de strijd tegen Irak. Uh, geen chemische strijdmiddelen worden gebruikt. Saddam Hussein beschikt over grote hoeveelheden chemische strijdmiddelen, ook hele geavanceerde, sarin en zelfs uh, VX. Hij heeft ze niet gebruikt. En de Amerikanen hebben daar de conclusie getrokken: nou, zie je, kennelijk wordt het niet gebruikt, omdat ook uh, wij, de Amerikanen, veel zwaardere middelen kunnen inzetten. En lees kernwapens. De afschrikking, afschrikking. Ja, van het kernwapen. Ja. En weten we zeker dat de rotzooi nu, in ieder geval in, in, in, de, in de landen die het verdrag hebben getekend, weg is? Oh, en elders? Dat als het, is het goed is wel, want de, het verdrag schrijft voor dat er allerlei uh, controleteams worden uitgezonden over de wereld. Uh, die, die doen onverwacht controles op allerlei plekken waar de opgave is gedaan van hier liggen kernwapens of hier zijn we kernwa of kernwapens. Ja, e chemische wapens. Ja, chemische en hier zijn we wa chemische wapens aan het vernietigen. Dus ja. dit is een soort, uh, het zit een controlemechanisme in. Je mag nog ja, het lastige is dat het vernietigen heel veel tijd kost en heel veel geld kost. Goed. Daarom zijn nog niet alle chemische wapens de wereld uit. Dat zagen we ook in Libië, he, waar het verdrag al wel ondertekend en ratificeerd had. Ja. Maar het was er nog wel. Yes. Heren Geoffrey van Woensel en uh, Geoffrey van Woensel bedoel ik en Herman Roosbeek. dank voor jullie toelichting. En jullie boek is nog te verkrijgen. Inderdaad. Goed. Het heet Geest in de Fles, uitgekomen bij het GVR Boom. Ik dank ook Philip Frederiks en Freek van Betes. Zometeen dus meteen in twee uur gaan we terug naar de Bataafse Republiek. Eerste democratische parlement uit onze geschiedenis. En een spoor terug over het leven van topdiplomaat Herman van Rooyen, de man die ons van Indië afhielp. Tot zo. Zometeen, kwart over twaalf, een goed nieuwe